U heeft de sleutel nog? Uh, uh, ja. Nee. Ja. Hey. Wat is er met dat slot aan de hand? Wacht, zal ik even. Ja. Nato, lieve heren, ben ik even blij dat jullie het zijn. Doe of u thuis bent, ga zitten. Heeft u een vergunning voor de revolver? Huh? Oh, neemt u me niet kwalijk? Ik steek hem onmiddellijk in mijn zak. Ik hoorde iemand rotslopen en ik vrees het ergste. Misschien wilt u even uitleggen wat u hier doet. Hmm. Ik kwam juffrouw Dickinson opzoeken. Klopt Geen, Geen antwoord.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 omdat we met een klein mysterie opgeschreven zitten. B. Maar natuurlijk, ah. we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Onze Russische bezoeker heeft gisteravond één telefoongesprek gevoerd. U uh, bedoelt de vent die het computercentrum binnengedrongen is? Hou je aan, dat weet Natel. Uh, ja. Het lijkt nog nergens op. Ja, onze nachtelijke bezoeker. Ik heb de uitdraai van de telefoongesprekken bekeken. Om twaalf minuten voor middernacht heeft iemand vanuit het computercentrum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 Alsjeblieft. Dank u. Wat een prachtig afschrift. Aan de politie. Ik verkies een vlug einde boven een lange, pijnlijke winter. Ik heb slaaptabletten genomen. Getekend, Emily Dickinson. Tje, inderdaad een briefje zou ik zeggen. Ik vraag me alleen af wat ze bedoelt met een lange, pijnlijke winter...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 Inspecteur, met u te spreken. Huh? Voor wie? Uw ex-vrouw. <tieft> Ze is toch niet hier? Nee, aan de telefoon. Oh. <tieft> nou, ik neem hem maar even. Heb een kans op een kop thee? Ja, komt eraan. Oké. Okay. Uw gesprek zit op lijntwerk. Ja, dank je. Hallo. Hallo, kom. Ja, natuurlijk vind ik het leuk dat je belt. Wat doe je dit weekend? Wat, helemaal alleen?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 uh, meneer Farnham, is dit een zakelijk bezoek of kan u ons gewoon verrassen? Allebei. Het is natuurlijk altijd leuk om mensen te verrassen, maar ik heb een beetje voor detective gespeeld en ik denk dat u onder de indruk zult zijn, inspecteur. Oh ja. Neem maar rust toch nog een zoete broodje. Mm, Precies, ze zijn heerlijk. Hebt u vrouw ze gebakken? Liever hele nee nee. Oh, nee, nee, nee, nee. Mijn vrouw is een hele slechte kokken. Mm -hmm. Nee, ze zijn van juffrouw Dickinson. Van de. dode oude dame. Ik vond ze in de provisiekast. Leek me zonde om ze te laten bederven. Goeie kok sterven en slecht te blijven leven. Wat mij eraan herinnert. dat ik mijn vrouw nog moet bellen. om te zeggen dat ik niet thuis eet vandaag. Ik denk. dat ons lieve oude duimetje vermoord is, inspecteur. Zo. Ja.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 Hey, U heeft hem niet gezegd dat de vrouw op de foto Emily Dickinson was? <laughs> hij probeert de detective te spelen. Laat die daar zelf maar achter komen. <laughs> op dat moment nam ik Farner nog niet serieus. Ik kon nog om lachen. Ik realiseerde me niet hoe gevaarlijk hij kon zijn.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 Tjonge, jonge, jonge, jonge, wat stinkt het hier. Lekker, inspecteur. Nou, is mijn achterchef. Over drie minuten haal ik mijn blonde op En tot die tijd moeten we deze lucht zien te verdragen. Ja, u zou hem ook eerder weg kunnen laten gaan. Nee, jij blijft hier tot je wordt afgelost. En alweer een goedemorgen, heren. Wie was dat verrukkelijke wezentje dat ik net tegenkwam? De echt grote onze plaatselijke crimineel. Hij wordt vermist. Boft zij even Nee, dat is de achterchef van rechercheur Nuttel, meneer Farnham. Heeft een afspraakje. Haal om twaalf uur een uh, droom van de paplichtstraf. Oh, okay. Wat is er? Misschien kunnen we even naar uw kamer gaan, inspecteur. Uh, mij heeft u oh. toch alstublieft niet nodig? Hè? Eventjes, maar niet lang. Zo, ga je maar. Dank je. Yes, yes. Sluit jij de deur even, natel. Ik, uh, ja, Ik kom net uit het martuarium. En... Um.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 Zonder levensgevaar naar binnen. Nou, ik weet het niet, meneer Varnum. Die balken zien er een beetje gammel uit. Laten we dat risico maar nemen. Zoals u wilt. Ja. En waar worden we geacht naar te zoeken? Een idee? Tjongeman, jongen. Um, dit was zeker de grote zaal? Ja. Uh, dat is het toneel. En daarachter is een keukentje. Waar is de brand begonnen?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 Kom maar. Ja, daar komt de eerste lade. Leeg, er zit niks in. Ah. Probeer de andere ook eens. Uh, leeg. Ook leeg. Nee, ze zijn allemaal leeg.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 Nummer 141 was op de bovenste verdieping. En op de liftdeur hing een bordje buiten dienst. Varnum was nog niet verder dan de negende gekomen... toen wij, heigend, de veertiende bereikten. Eindelijk. Zo, we zijn er. Laat een klim. Zeg het wel. Oh, hier is het. Nummer 141. Eindelijk, daar zijn jullie. Nou, dat werd tijd ook. Ik dacht...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 Lijkt het alleen maar. of je op slot zit? Nee. <lacht> Liever hemel, hij ging gewoon open toen ik ernaar keek. Kom, daar binnen. Oh, pik het om voor Alle gordijnen zijn dicht. En al doet het lichter zo aan. Oh. Kun je het vinden? Even ja, heb eens. Mooi. Nou, gebeurt niks. Lampen stikken stuk. Heb je geen zakklomp verder?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 De mensen vragen om moeilijkheden. Je denkt toch zeker niet dat dit een ongelukje was, Renato? Daar ziet het wel naar uit, meneer Farnum. De dood van de oude dame leek ook heel veel op zelfmoord. U wil toch niet vertellen dat dit hier iets te maken heeft met de oude dame? Hè? Samen op één foto. Allebei dood op dezelfde dag. Nee, er moet een dokter komen. Ik zal de politiearts even bellen. Nee, geen politiearts. Hoe minder mensen hierbij betrokken zijn, hoe beter.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 Rechercheur Nattel, Hans Karsenberg. Fahnem, Jérôme Rehuis. Dominee, Jaap Marleveld. Henry Thomas, Frans Kokshorn. En een dokter, Ab Afspoel. Technische realisatie, Leon Dubois en Ton Prudon. De regie had, Hero Muller.